Dit is ZFM Race Radio. Dit is Masters FM. De Masters FM op ZFM Zandvoort en AB Radio. Tot aan vijf uur vanmiddag zijn we bij je. Met alles live vanaf het circuitpark van Zandvoort. Waar nu de Red Bull Car Fight bezig is. Ja, nog steeds. En het gaat duren tot wel uh, tien voor twaalf. Als, het, uh, als ik het allemaal goed kan lezen. Nee, nee, nee. Ja, is niet nou, Nee, half twaalf. En uh, daarna komt uh, 10 voor 12, begint dan de volgende race. En dus dat de Formido Swift Cup. Met altijd wel een spectaculair gebeuren. Uh, in de tussentijd gaan we natuurlijk nog even bellen met onze pitreporters. En de nodige interviews uitzenden. En nog even de nieuwtjes van Zandvoort en Bloemendaal met je doornemen. Dat allemaal vandaag op ZFM uh, Zandvoort. Ook een hoop uh, muziek hebben we voor je klaarstaan. Dit is alweer een, een oude plaats van Robbie Williams, maar dat blijft een leuke van hem. Dit is A Feel. I sit and talk to God. Just my my language I don't I just ho, ho, ho, wat gebeurt er allemaal Nou, dat gaan we even anders doen. Schuif hem maar weg, uh, George. Met, uh, uh, dit Dat is helemaal niks. Dat is onvreselijk, oh, vreselijk. We zullen eens even kijken wat er... Uh, uh, even kijken, Fred Thewer die heeft wel gehad. Die is inmiddels al uh, naar huis natuurlijk. Die stond te vlaaien. We zitten te wachten op een uh, interviewtje van Jaap Koper. Die we uh, met hem gehad hebben. En um, dan gaan we even kijken wat we nog meer hebben. Nou, heb je mijn andere plaat? Ja, ik, ik heb wel een Oh, je <laughs> hebt al fantastisch. En wat wordt het? De nieuwe plaat van Lady Gaga. Oh ja. Die heet Alejandro. Nou. Ik weet dat we jong zijn. En ik weet dat ze me me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 Alejandro, de nummer 12 trouwens uit de, de huidige Euro Breakdown. Oké, okay, een lekker zomerplaatje kunnen we ja, wel zeggen. Lekker plaat. Ja, en over zomer gesproken. Uh, het wordt zo druk vandaag. Tenminste, dat denkt de burgemeester van Bloemendaal. Dat hij een noodverordening heeft ingesteld. vanwege de verwachte drukte op het strand. Uh, Ruud Nederveen heeft dit gedaan. Uh, mogelijke openbare ordeproblemen. En uh, er worden namelijk uh, bezoekersaantallen verwacht tussen de 60.000 en 80.000 toeschouwers en duizenden strandbezoekers. Nou, Sjors, ik denk dat dat wel meevalt. Als ik zo naar buiten kijk dan... De, het is niet veel, hè? Het is niet veel. Gisteren nee. was het uh, erg druk op het strand. Oh, ja? dus ik denk dat vandaag wel uh, rustiger is. Ja, dat denk ik ook wel. Goed, en deze noodverordening maakt het mogelijk om vandaag de voormalige uh, uh, oude vuilnisbelt, genaamd de Oude Belt, gelegen aan de zeeweg te Overveen in gebruik te nemen als overloop voor parkeerplaatsen. Dit gebeurt als de politie een verzoek doet aan de burgemeester in het kader van de uh, openbare orde en veiligheid. Dan belt de politie die belt op. Uh, meneer Nederveen, het wordt toch een beetje problematisch. Kan de oude vuilnisbelt open? De oude belt de, ja. oude belt. de oude belt. De oude En dan gaat hij open. Goed, op het speedpark Zandvoort zijn we nog steeds met Red Bull Carfighter bezig. Heel spectaculair om te zien. Het gebeurt allemaal voor de hoofdtribunes Ze hebben een parcoursje uitgezet op het rechte eind en de pitstraat. En het is nou, spectaculair. En allemaal de karts zijn van Michel Blekemolle, zoals Jaap Koper dat al vertelde. En de oude bleek die staat zelf al alles te regisseren. Van hoe er moet op worden gesteld en wanneer. En... Nou, is leuk te zien op, op de televisie. En dat uh, kan in ieder geval... Uh, de Zalvoorters van Bloemenau nou kunnen dat in ieder geval nu al doen. En uh, misschien dat later uh, vanmiddag wordt natuurlijk die race van uh, de Grand Prix, de Masters, uh, wordt live uitgezonden. toch? Als het goed is, uh, zendt RTL 7 uh, een gewoon live uit meteen. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, dan gaan wij eens even naar de interviews. George, wat hebben we, hebben we klaarstaan? Nou, als het goed is, is Jaap Koper gisteren met de Ricardo van de Ende om tafel gaan zitten. En dat is oh. een van de deelnemers aan het Dutch GT4. Ja, ja. En niet de eerste, de beste. Nou, we gaan even kijken wat daar allemaal uitgekomen is. Oké. Okay. We heel snel dan op de vrijdagmiddag... Moet je rijden, Ricardo, of niet? Ja, ik ren zo meteen naar de trailer toe en dan gaan we omkleden voor de GT4. En dan daarna gelijk de diesels. Ja, een zwaar programma eigenlijk. De hele middag ben je bezig. Je rijdt en de Diesel en de GT4. Uh, je stapt over van de een naar de ander of zit er nog wat tussen. Er zit er nu helemaal niks tussen. Maar uh, we rijden gelukkig met de diesels die dan na de GT4 komt, uh, rijden we met z'n tweeën. En mijn teammaatje die start. Dus de eigenaar van de auto die, die start dan. En dan uh, halverwege de race uh, zal ik het overnemen. Dus uh, ja, ik heb nog even om bij te komen. Ja, met die Diesels uh, vanmorgen kwalificatie gehad, je was de snelste. Ja, ja, we waren eigenlijk wat ik dan hoor van iedereen, waren veel te snel. We waren 1,8 seconden sneller dan, uh, dan de nummer 2. Alleen ja, er zijn nu een hoop politieke uh, ja, spelletjes aan de gang en uh, daar, daar ben ik nooit zo van. Dus ik heb zo'n idee van, uh, we zetten een goede auto neer, een nieuwe banden eronder en een, een vlammer van een goede tijd neerzetten. Want daar gaat kwalificatie om. Nou, en uh, door een hoop mensen wordt dat anders geïnterpreteerd, om dat zo maar even te zeggen. Politieke spelletjes. Is, moet ik dan denken aan tactiek of, of wat dan ook? Een beetje uh, rooggordijntjes opwerpen, dat soort uh, verhalen? Nee, nee he, dit heeft weinig met tactiek te maken. Dit is echt gewoon spelletjes spelen. Uh, je mag niet harder dan 2 minuut 4 en uh, Dead Spirit. Gewoon uit daarmee. Wat raar eigenlijk. Ja, ja ik vind een uh, race is autoracen. Uh, de, de snelste die staat voorop en uh, zo hoort het ook. Um, alleen ja, toch een hoop mensen die, die zien dat anders uh, de snelle kerel stonden er nu naast de auto uh, in plaats van in de auto. en Er wordt gekwalificeerd met oude versleten banden in plaats van met splinternieuwe banden. Dan denk ik ja, dat, ik vind dat gewoon zonde om te zien. En dat vind, moet ik wel zeggen, van Noor Autosport die, die geeft me een goede auto, splinternieuwe banden eronder en zegt jongen, gas met dat ding. Ja, ook uh, GT4, uh, waar vertrek je daar, plaats 3? Nou ja, we houden je niet langer op, want je hebt genoeg te doen nog. We zien je na de wedstrijd waarschijnlijk nog hier. Succes Rico. Ja, dankjewel tot zo. 106.9 en 105.8. De hele dag live race radio. Dit is Masters FM. I say white, say bot, I say, say bite, say shark, I say him hey and Joe's was never my scene, and I don't like Star Wars. Uh, say rolls, I say Royce, say God, give me a choice. a choice. Say Lord, I say crash I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. What I wanna do I want to ride You say John I say Wayne well, I say Gula man I don't want to be the president of America <laughs> I say cheese. I, I, I, I, I say Jesus I Jesus I don't want to be a candidate For being number one again. That's all I want to do is Met Bicycle. Op het circuit van Zandvoort nu ook een paar opgevoerde fietsen. Zijn er bijna. Ja. Dat vergelijk met wat we vanmorgen allemaal gezien die hebben. En die clip wat er nu was rijdt. trouwens destijds uh, was wel gefilmd op een circuit. Hè? Dat was, uh, okay, ja, ja, ja, dat, ja. Allemaal ja. blote dames op fietsen was heel erg leuk. Oh. Goed. Uh, mocht je, je helemaal niet van race houden, dat kan natuurlijk. En um, wil je heel wat anders gaan doen en vind je het strand te koud, dan kan je naar het centrum van Halem. Uh, daar is dat uh, alles in het teken van de tiende editie van de Stripdagen. Op 50 locaties rond de Grote Markt zijn er Tientallen activiteiten te doen, zoals optredens, workshops en beurzen. Alle activiteiten hebben te maken met strips, popcultuur en beeldende kunst. Hoofdthema dit jaar is het beeldverhaal in Europa. Striptekenaars en bezoekers werken dit weekend samen aan de langste strip. En dit vindt plaats bij de Halemse rechtbank. Ik denk, zoals dat ze alles lekker die hele strip op die, op die muren kalken van, ja, van de Halemse rechtbank. Gewoon en, helemaal rondom. Ja, graffiti ja. gewoon, hè. helemaal geweldig. Uh, terwijl zij de tekenen, wordt hun verhaal uh, groots geprojecteerd in het centrum van de stad. Dat kan allemaal natuurlijk ook nog gebeuren vandaag. Dat ook vandaag. En dan gaan wij terug naar het circuit, want uh, daar zijn we vandaag uh, voor Formule 3 van de Masters. De Masters of Formule 3. En uh, er rijden twee Nederlanders mee, Sjors. Ja. En wie is de andere Nederlander? Nou, Stef hebben we net al gehoord. Ja. Niel heet uh, Nigel Melker. Ook okay. En dat, uh, Jaap Koper en Willem van Denzen ook een interview mee. Gezellig. Nou, dat is heel erg mooi, hè? want uh, inmiddels ook Nederlander nummer 2 uh, bij ons aan de microfoon. Dat is Nigel Melker. Um, ja, want uh, jij bent uh, de andere Nederlander. En hoe is het met jou gesteld? Oh, Al ja. meteen als eerste vraag, opening vraag. Ja, ik ben inderdaad de andere Nederlander. Uh, uh, ja, Dit zal mijn eerste Formule 3 race worden. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het zal gaan. En, uh, ik ga mijn uiterste best doen, sowieso. Ja, jouw uh, debuut in de Formule 3, race, althans, uh, die ligt hier uh, tijdens de Mars. Maar je hebt afgelopen winter, uh, wat ik begreep, toch wel veel getest, uh, Formule 3. Ja, afgelopen winter hebben we inderdaad bij Mücke getest. 10 uh, uh, testdagen, nou, dat ging heel erg goed. Ze waren erg onder de indruk. Dus uh, toen zijn we eigenlijk, uh, hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om dan GP3 te gaan rijden het seizoen. En uh, ja, ik vind het nu mooi om... Uh, ...in Nederland, het grootste evenement van Nederland mee te mogen doen in de Formule 3. Je hebt ook een uh, Formule Renault verleden, in het, uh, ja, dat heb je gedaan geloof ik, hè? bij Van Amersfoort geloof ik, als ik ook uh, goed geïnformeerd ben. Ja, twee jaar geleden reed ik bij uh, Van Amersfoort Racing en afgelopen jaar reed ik bij MP Motorsport. Ja, MP Motorsport, Formule Renault, maar je noemde net al GP3, dit seizoen uh, nieuwe klasse in het Formule 1 weekend. Uh, ja, twee racers geweest dit keer. Dit seizoen, jij twee keer pol Ja, dat was echt, echt super. Dat had ik echt totaal niet verwacht. Niet zoveel geluk bij de races. Maar als de snelheid erin zit, dan komt de rest vanzelf. Zijn een team, is ook muke, maar is ook een onderdeel van Ralf Schumacher, als ik goed heb begrepen. Heb je daar wat aan, aan die man? Begeleidt hij jullie ook tijdens zo'n weekend? Ja, Ralph Schumacher is uh, met elke test erbij, elke race is hij er gewoon bij. En, uh, ja, hij geeft wat tips en uh, ja, het is echt wel goed dat, uh, dat we zo iemand erbij hebben. Ja, de Formule 3 hier nou, de Masters, uh, voor jou moeilijk omdat je geen Formule 3 race nog hebt gereden. De banden waarop hier uh, mee wordt gereden, heb je daar al mee gereden eerder? Ja, de banden die is op, uh, nu met de Formule, uh, Masters of Formule 3 gebruiken, uh, is sowieso een hele andere band. Dus uh, niemand heeft er ervaring op, dus uh, dat is wel weer een voordeel voor mij. Ja, een voordeel voor jou, uh, baankennis, dat maakt niet veel meer uit denk ik, hè? voor rijders van jullie binnen 15 ronden, weet iedere rijder hoe de baan uh, snel is? Ja precies, in uh, Istanbul ben ik ook nog nooit geweest en dan uh, heb je een half uur vrije training en uh, met de kwalificatie sta je gewoon op pole position, dus dat moet geen probleem voor zijn. Maar het is natuurlijk wel speciaal als je op je eigen uh, thuis mag rijden in uh, zo'n race als deze. Ja zeker, daar ben ik ook heel erg blij mee. Uh, daarom ga ik ook echt mijn uiterste best doen. Ja, wanneer uh, vind jij als je maandag of zondag naar huis gaat, uh, je uiterste best hebt gedaan en het meeste eruit hebt gehaald? Uh, ja Rond de zevende plek, top vijf, dat, dat, ja, dat is wel mijn doel. Uh. Zo. Nou, wij gaan het volgen en uh, we wensen je veel succes. Nigel, bedankt. Oké, okay, hartstikke bedankt. Nigel Melker samen met uh, Willem van der Inse en Jaap Koper. Ja, en Nigel is, uh, Melker is uh, geboren 25 januari 1991 in Rotterdam. En hij begon in 2001 zijn uh, motorsportcarrière met uh, karten. Oké. Okay. Muziek. Muziek. Liefst uit Londen van uh, Bluff. En dat alles hier bij de Masters FM.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 Met de prachtigste verhalen, oh god, wat is er lief. Gisteren had sabo. ik mis je een zoen. Vandaag uit Blagen kattenbel, want er is zoveel te doen.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 Er is zoveel te doen, maar in, in ja, Zandvoort dus helemaal niks. Hè? De, helemaal niks. Robbie uh, Harms komt net binnenlopen, maar uitgestorven, hè? dat dorp. Een uh, uh, dooddorp weer. Een dooddorp en uh, mopperende ondernemers. Maar goed, uh, na twee <laughs> uur gaat Rob het allemaal zelf vertellen. Wanneer is er dan wel weer wat te doen in Zandvoort? Nou ja, dat kan je dus ook op, uh, op de website van GVM allemaal nalezen. Want daar staat altijd de agenda van de VVV staat erin vermeld. En um, ja, ik heb er even een berichtje uitgehaald. Dat is uh, volgende week. 13 juni, dan vindt in het uh, muziekpaviljoen in Zandvoort een kamerconcert plaats en uh, begint uh, dat concert om zes uur s'avonds. Het repertoire is klassiek, maar met uh, jazz instrumentaria uh, en een beetje ongewoon. Nou, dat kan je wel noemen, ja. En, uh, maar het zorgt voor een geweldige geluidservaring, zo wordt hier geschreven. Dus dat gebeurt allemaal uh, volgende week uh, in het muziekpaviljoen. Op het Raadhuisplein in stad natuurlijk. Sjors, kijk ja. even naar jou. Jij bent de, de super zandforter hier. <laughs> en, uh, en dan gaan we nu terug naar het uh, circuit. Want wij gaan uh, interviews uitzenden van Renger van uh, der Zanden. Renger van der Zanden. Maar me, de Zanden. heb je nu uh, nummer 2 in plaats van 1 klaarstaan. Nee, nou, ik heb uh, 1 klaarstaan. Oh, en en tweede, 2, doen we na een, na een plaatje, gaan we deel 2 draaien. Uitstekend. Nou, het zonnebrilletje mag er wel bij als je op zo'n dag als deze. Uh, het is ook niet. Uh, uh, nou, het is altijd wel prettig als je ook nog even iemand hebt in een internationale racerij. Rengen van der Zand, die rijdt nu GP3. Ja, klopt. GP3-series. Uh, tijdens de Formule 1 weekenden. Dus uh, dat is altijd een hoop herrie langs de baan. En als je dan de baan op mag, dan uh, staat iedereen uh, naar jou te kijken in één keer. Maar uh, nee, uh, GP3 dit jaar voor het eerst. De klas is ook helemaal nieuw. En uh, ja, hier op Zandvoort. Uh, ben ik gevraagd door Hightech om de, drivers, de rijders van hun een beetje te coachen, drivers coaching. En verder een beetje wat, wat promotionele activiteiten. Ja, Formule 3, jarenlang jouw pakje hier aan geweest. Nog met de gedachte gespeeld om eenmalig terug te keren hier tijdens dit Masters-gebeuren? Ja, zeker, dat stond wel op mijn lijstje, moet ik zeggen. De Masters en Macau, dat zijn twee Formule 3-races die gewoon hartstikke gaaf zijn. Mooie evenementen. Echt op het scherp van de snede en, uh, en de beste rijders en de beste teams van de hele, hele wereld. Dus uh, ik, tot afgelopen maandag uh, had ik eigenlijk zoiets van ik ga meedoen. En uh, uiteindelijk hebben we toch afgeblazen ook uh, een beetje politieke reden. omdat Ik rij, ik ben Mercedes rijder en ik zou met een Volkswagen motor moeten gaan rijden. En dat uh, wordt niet gepikt. Dus uh, toen stond ik langs de kant. Ja, is het, uh, dus er is toch wel een beetje van uh, ja, een wrijving tussen Volkswagen en Mercedes. Ja, dat uh, lijkt me logisch natuurlijk, maar uh, ze maken er even niet een uh, uitzondering voor. Ja, precies wat je zegt. Kijk, uh, de, de enige twee motoren die in de serie eigenlijk uitkomen in Formula 3 op het moment. En uh, ja, dan uh, gaan ze niet hun rijders uitlenen om uh, goede resultaten neer te zetten voor de anderen. Dus daar doen ze niet mee. Je doet begeleiding van rijders van Hightech. Hightech is het team waar jij uh, afgelopen jaar actief was in Engeland. Ja, klopt. Ik heb vorig jaar hier ook met de Masters, uh, met Hightech gereden. En uh, ja, een hele goede band mee opgebouwd. En uh, uiteindelijk hebben ze mij gevraagd om hier hun rijders een beetje te helpen. Ik ken natuurlijk de, het uh, circuit in de duinen als geen ander. Dus uh, ja, ik kan precies een beetje de, de tricks en, uh, en, uh, en, en plaatjes waar je op moet letten uitleggen. Dus ja, dat, vandaar dat ik hier uh, hun kan helpen. Wat is het voor een team? Het is een Engels team, uit uh, vlakbij Silverstone zitten ze. Ehm... Um, Vorig jaar was het van een hele rijke Oostenrijker die uiteindelijk um, het team verkocht heeft aan Ryan Sharp. En die is nu de teambaas. En uh, twee nieuwe, nieuwelingen eigenlijk in de Formule 3, maar die gaan, uh, die gaan hard. Een Oostenrijker, dat is niet een manier-matig hè? Nee, niet maar het is iets. was dat, ja. Ja, Walter Groepmoeller zijn zo'n racer ook, hè. Maar even over die begeleiding. Naast het rijden doe je dat ook veel, hè. Begeleiden van uh, rijders, want uh, via Facebook is dat wel aardig te volgen. Je gaat regelmatig ook naar uh, Brazilië, hè, om uh, rijden te begeleiden. Ja, klopt. Uh, ik help nu een uh, Braziliaan, uh, Pietro Fantin. Die jongen, die, uh, die is 18 jaar oud, komt uit de karting en die, die wil nu, uh, ja... In de, in de autosport uh, stappen gaan zetten. Daar help ik hem bij. Van, uh, van A tot Z is gewoon... Uh, ...ja, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken hè? bij een, uh, een autocureur. Um, hij heeft er geen verstand van nog. Want uh, hij is eigenlijk voornamelijk aan het feesten op het moment. Dat begrijp ik als je in Brazilië woont. Want het is daar erg leuk. Maar uh, nee, dus die begeleid ik nu. En um, van, uh, van ja, gewoon uh, waar, welk team hij moet gaan rijden. Hoeveel hij moet testen. En, uh, maar ook ja, hoeveel hij moet gaan sporten. En um, dat gaat goed. Dus daar ben ik, uh, ben ik heel druk mee. En ja... Ook high tech ziet dat uh, hoe ik dat met die jongen doe en dan vragen ze me hier voor hem. I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear, like the shadow that's by your side, I see the questions in your eyes.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 Yeah Dream net over coaching, hè? wat je al zei, hè? een Braziliaanse jongen. Ligt je dat ook een beetje? Dat, uh, dat coachen van, van rijders. We kennen dat uit het verleden bij het Van Amersfoort Racing Team. En nu voor dit uh, raceteam. Ligt je dat? Ja, het ligt me wel. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik moet zeggen dat het ook um, mij wel, uh, wel dingen leert. Als je langs de baan staat, dan zie je dingen van uh, die, die hij misschien fout doet en uh, beter kan doen. Waar, waar je zelf van denkt, uh, als je in de auto zit, Shit, dat deed hij ook. En dat doe ik nu zelf ook. Dus laten we het even anders doen. Dus um, ja, je leert daar zelf ook heel veel van. En wat ik vind hartstikke leuk om te doen. Um, om gewoon zijn jongen verder te helpen. Eerder vandaag spraken we al je teamgenoot in de GP3 uh, Nigel Melker. Jij rijdt in hetzelfde team daar. Muke, maar ook uh, Ralf Schumacher is daarbij betrokken. Leer jij dan weer wat van die Ralf Schumacher? Ja, zo is het maar net. Kijk, uh, hij heeft natuurlijk zoveel ervaring in de Formule 1. Met uh, verschillende teams, verschillende... Uh, auto's heeft hij gereden, uh, ja, heel veel setupwerk waar hij gewoon uh, een hele hoop know-how van heeft. En daar kan hij ons heel goed bij helpen. Maar ook uh, de rijders, uh, ja, Nigel en ik leren veel van hem. Omdat we gewoon uh, ja, uh, naar zijn ervaring kunnen luisteren. En zo'n jongen die dan weer uh, jonger is dan ik, die kan weer van mij leren. Dus uh, dat is wel grappig. Is dat, is dat eigenlijk ook een beetje het fascinerende nu? Van jouw uh, kennis verzamelen over de autosport en dat je dat misschien op een latere moment uh, weer ergens kan gebruiken? Ja, kijk, um, ik heb natuurlijk de karting uh, tot mijn zeventiende gedaan. Van mijn zeventiende tot, uh, tot nu zit ik in de autosport. Ja, dan, dan doe je heel veel ervaringen op die een, uh, die een uh, rookie gewoon nog niet weet. Of niet, uh, niet kan weten. Dus daar, uh, ja, daar, daar maak je wel. Uh, maar daarom kan ik hem het verschil laten maken door dat hem al van tevoren te vertellen. Soms is het ook goed om uh, wel op je bek te gaan. Dus wel de fouten te maken voor zo'n jongen. Maar uh, ja, stomme dingen die kunnen we gewoon achterwege laten daardoor. Even naar jou rijden, GP3. Hoe moeten we die wagen inschatten? Is dat ho hoger, sneller dan de Formule 3? Ik denk dat het iets sneller is dan de Formule 3. Qua vermogen valt het wel mee. Het is geloof ik 50 pk meer. Of 40 of 50 pk meer. En het heeft ook wat meer grip. Dus, um... Maar een Formule 3 is heel efficiënt en uh, dat mogen ze ook doorontwikkelen aan de auto. Dus uiteindelijk uh, is GP3 wel wat sneller. Maar ik geloof wel dat de Formule 3 dichterbij komt, steeds stapje bij stapje. Dus die verschillen die ontlopen elkaar niet zo gek veel? Ja, niet heel veel. Niet heel veel nee. Is het dan meer het uh, plaatje en uh, GP3 dat bekt wat lekker en daarom uh, slaat het aan? Ja, precies. Uh, GP3 bekt wat lekker. en um, uh, is ook een uh, ja, GP3, GP2, Formule 1. Dus dan, uh, dan is het wat makkelijker praten. Ja, Het mooie daaraan is ook uh, dat het zich afspeelt tijdens de Formule 1 weekenden. Ja, zeker weten. Formule, Formule 1: uh, de teambazen staan te kijken naar de races. En uh, als je het goed doet, dan uh, pikken ze jou eruit als het goed is. Nog even kort over, uh, over jouw uh, avonturen bij Mercedes. Want uh, een paar jaar geleden spraken we je en toen zat je bij dat uh, drive, uh, van, van de Drivers uh, Program van Mercedes. Is dat nog steeds het geval? Ja, in principe wel. Um, het is de DTM-afdeling meer dan de Formule 1-afdeling waar ik bij zit. Maar um, ja, daar, uh, daar ben ik nog steeds bij betrokken. En, uh, ja, ze zien mij als een Mercedes-rijder. En ik denk dat het alleen maar um, ja, voor, mij, uh, voor mij goed is. Hier ben je dan uh, voor promotie en voor begeleiding. Uh, ja, verder uh, gaat het voor jou weer in Valencia, uh, geloof ik. Hè? Ja. En, uh... ja, nu gaan we het hier uh, volgen en dat doen we met jou. <laughs> Oké, okay, nou dankjewel. Leuk. Ja, koper Willem van is samen met Ringer van der Zanden. Ja, en Ringer van der Zanden werd geboren op uh, 5, 16 februari 1986. In Dodewaard en uh, Nederlands coureur en zoon natuurlijk van Ronald van der Zanden. Nederlands nationaal rally cross-kampioen van uh, 1978 en uh, VW Golf 1600. Dus. Daar, zal, ja, dat gaat al, daar heb je ja. natuurlijk van meer families: uh, Blekenmolen, Coronels, uh, Van Dongen. Dat allemaal gaat allemaal door in de. Ja. ja, dat is allemaal van, van vader op zoon gaat dat allemaal over. Uh, word je, je wordt eigenlijk met raceolie in je bloed geboren. Ja. Dat, eigenlijk ook wel zielig. Ja. Huh? Rob, toch? Ja. ja, ja. ja. <laughs> We gaan gewoon weer naar een uh, stukje muziek. Ja, wie? De wie uh, terug naar de jaren 80? Tachtig. Tachtig. Van uh, John Parra. Oh. Sint Elmo's Fire. Zo. Ja. Met alles op uh... Zivim Zandvoort en AB Radio. Uh, ja, inderdaad. En als je op de website van AB Radio kijkt... dan uh, vind je verslaggeving van diverse avondvierdaagses. Uh, Vierdagen. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat uh, in meervang ja. moet zeggen. Maar goed, in verschillende plaatsen is al, al de avondvierdaagse gelopen. En uh, aanstaande dinsdag 8 juni tot en met vrijdag 11 juli... vindt de twaalfde editie van de wandelvierdaagse in Zandvoort plaats. Uh, mocht je mee willen doen en er niet genoeg van krijgen... of avond naar avond te blijven wandelen... dan kan je deze week dus in Zandvoort terecht... Routes zijn er van 5 en 10 kilometer. En uh, even kijken. Nou, en verder kan je het allemaal nalezen op uh, zfmzandvoort.nl. We gaan terug naar het circuit. Red Bull Carfight is afgelopen. Het Wilhelmas klonk op het circuit. En de winnaars werden gehuldigd. Interviews gegeven. Knappe dames erbij. En de foto's, foto's en nog eens foto's. En, um, en we gaan. Welke race nu? Zometeen gaan we naar de Formido Swift Cup. Aha. Race 2 alweer van dit weekend. Ja, inderdaad. En dan zullen we even de eerste. Nou, wat zullen we de eerste vier even met, uh, met de luisteraars doornemen? Ja, dat is zoals... Goed plan. Uh, Sven Snoeks, die gaat van Poppers is in weg. Achter hem uh, Niels Kool. Ja, en op uh, plaats drie, Dennis van der Laar. En die vierde plek is er voor uh, Mike Heesen. En dan zullen we even kijken naar beneden ja. wie er nog bekende Nederlanders uh, bij zitten. Uh, nou, eigenlijk Clan ja. Coronel, van dat is geloof ik. Een neefje? He? Ja. Een neef, inderdaad. En, en verder doen er in totaal twintig wagens aan mee. En op het gasthuishof uh, staat de meneer uh, even... Ja, die is ergens een uh, hek aan, aan het wegslaan of zo. Ja, ja zo'n woedende huurder die uh, zo, <laughs> voor de zat is. En, nou is het mooi geweest. En, en, ja, en die, is, die wil graag uh, naar buiten kijken. Oké, okay, twintig auto's straks voor een start. En hoe dat allemaal gaat aflopen, dat kan je natuurlijk uh, op de beide radiozenders beluisteren. Lijkt me een goed plan. Abre Radio Civeb. Masters FM dit weekend. Live vanaf het uh, circuit van Zandvoort. Ja. En een hoop uh, leuke muziek ook voor je klaarstaan. Oh ja, klinkt ja. een beetje treurig dit. Nou, dat maar... Komt nog. Oh. <laughs> oh. it like a sign, penetrating through your body armor, rhythmically we massage ya, with hip-hop mixed up with what's with uh so yes, yes, y'all, yo. you know we never stop, we never rest, y'all, the so bees pieces keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Till we get your say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 Hetzelfde doel, uit hetzelfde hout. Met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan. Benno, wat gebeurt er allemaal? Nou ja, spectaculaire beelden natuurlijk bij die, uh, die swifjes. Want ongelooflijk, uh, de starter ging weer van alles mis. En ik hoop dat uh, Jaap Koper aan de telefoon is en ons uh, van alles daarover kan vertellen. Nou, als het goed is, hebben we Jaap aan de telefoon. Ja, dat, dat klopt wel. Alleen ik heb niet even precies meegekregen wie er uh, betrokken was. Eén wagen heb ik wel herkend, dat is de auto van Dennis van der Laar. En dat, uh, daar, daar word je niet vrolijk van als, uh, als je Zandvoort er bent en je wil heel graag uh, presteren bij, uh, bij de Masters. Uh, hij kreeg een, uh, een tik van een aantal mensen die voor hem al uh, waren gestrand. In de Gerlachbocht uh, gebeurde dat al en inmiddels is de car op de baan uh, gekomen. Uh, sowieso hebben we waarschijnlijk ook een auto uh, die betrokken is uh, bij, uh, van het team van uh, Davy Lemmens. Dus wie uh, dat uh, precies is, uh, weet ik niet. Ik heb nummer 5 gezien, Marcel van der Maat. Die staat uh, stil. Ja, dat, uh, dat, uh, dat kan heel goed, want uh, dat was een man die uh, bij de eerste wedstrijd heel erg uh, goed uh, van voren zat. Dus het zou heel goed kunnen dat hij erbij uh, betrokken is. Maar, dus er ging ook sowieso nog een auto uh, ja, min of meer rechtsaf waar je hem uh, eigenlijk linksaf had moeten gaan. Oh. En dat, uh, dat was uh, zeg maar bij het ingaan van de Gelagbocht ja, en die stuiterde als, uh, als een katapult weer uh, terug de baan op. Ja, daar kwam die uh, Marcel van der Maat waar jij het over had uh, aangieren uh, en uh, die nam uh, hem dus weer mee en die tikte op zijn beurt weer de auto van Dennis van der Laar aan. Dus uh, die, die situatie is er uh, dus nu uh, gebeurd ja. en uh, of Dennis van der Laar uh, de wedstrijd heeft uh, vervolgen, dat weet ik niet. Ja, ik zei dat het een uh, auto van, uh, van het uh, Tech uh, team was, maar dat is dus niet zo. Die auto van uh, Marcel van der Maat lijkt er dus uh, erg uh, veel op. Maar goed, uh, dat is de situatie. Uh, is. De heren uh, rijden nu achter uh, de safety car en zo direct uh, zal het... Spullen wel weer los worden gelaten binnen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk ook dat de dokter ook ter plaatse is. Want er wordt, werd heftig gezwaaid. En kwam, het leek wel de doktersauto die eraan kwam rijden. Dat er ook speciaal om gevraagd is. Dus dat is ja. natuurlijk ook altijd wel een standaardprocedure... dat de rijders apart worden genomen naar de shockroom. En ja, um, daar moeten ze een uh, tijdje uh, bij komen ter observatie. Maar uh, nou, wel weer een, een, denk een, een behoorlijke pittige crash. Um, we zijn wel wat gewend natuurlijk in deze klasse. Ja dat klopt, want, uh, maar de auto die er nu staat dat is er eentje van fotomedia zoals ik het nu even uh, zie staan. Maar ook daar heb ik even het startnummer nu niet van, omdat ik te ver af van het beeldscherm zit. Dus ik weet niet wie, uh, absoluut niet wie, uh, wie het is. Maar uh, het is wat je zegt, daar uh, wordt nu uh, inderdaad een doktersauto op afgestuurd. En in zo'n geval is het dan uh, zo dat dan, uh, zeg maar, waar je als uh, verslaggever naar het podium uh, zou kunnen lopen, die, die gang wordt dan helemaal afgesloten. En ja, dan staat er uh, standaardprocedure, zoals jij dat ook wel weet, uh, staat er een ambulance klaar om eventueel de rijder voor nader onderzoek naar het ziekenhuis af te voeren. Ja, nou ik. <coughs> Sorry ja, ik, uh, ik heb het idee dat het toch wel iets uh, serieuzer is dan, uh, dan een standaardprocedure, want... Iedereen, er wordt ook gehold door allerlei mensen en uh, de dokter is in de auto gekropen. Dus ja. uh, er wordt al wel even, uh, de, ik denk dat de coureur klachten heeft. Laat ik het daar vooral even op houden. Dat, dat lijkt mij ook, zoals ik het uh, van deze situatie had. Maar we uh, weten nog niet wie het is. Hè? Dat is uh, nou, dus als ik wel, het goed uh, gezien heb, moet dat Mike Heese zijn. Mike Heese, wagen ja, dat... met startnummer nummer 4. Ja, ja, dat zou kunnen. Die, ja. die zakt in de ranglijst nu. De, okay. Zou ja. dat kunnen, Ja, jij kent de kleuren van die wagen. Ik zeg het, startnummers zijn voor mij net te ver weg. Wat ik wel weet is dat er een auto weer vooraan rijdt van het, van het TV-Tech team. Dat is auto nummer 65. Ik heb, ja, nogmaals, dan moet ik weer gaan roeten. In, in, in, ik heb ze niet paraat. De nou, startnummers geen... zitten niet in mijn hoofd. Oké, okay, ja, bedankt tot zover. Wij gaan weer terug naar de uitzending, de muziek. En uh, natuurlijk krijgt dit een vervolg. Dankjewel.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 start over again I know you want to be my salvation the one that I can always defend ja Zeg, George, ik heb net een telefoontje gehad. Jij hebt een telefoontje gehad. Ja, ik moet eruit. Je moet eruit? Ik moet eruit. Oh. Na twaalf uur. Na twaalf uur dan 6, moet je ja, weg. Ja, dan, dan is het afgelopen met mij. Goed, um, we gaan even terug naar, hoe, naar het circuit natuurlijk. Want uh, daar is het uh, niet afgelopen. Maar de race met de Swift uh, is uh, toch wel behoorlijk stilgevallen. Er wordt nog wel geregen, gereden achter de safety car. Het gaat inderdaad om Mike Heesen. We hebben het in de herhalingsbeelden goed kunnen zien met startnummer vier. 4. Mike zit toch in de auto. Ambulance staat erbij. Dokter staat erbij. De hele zaak wordt afgeschermd. Uh, met zeildoeken. En uh, nou, we hopen voor Mike uh, het allerbeste natuurlijk. Ja, de ambulance staat ook klaar. En de helikopter. De, ja, de helikopter inderdaad. Nou, dan is het uh, niet zo goed met Mike. Uh, nou, hebben we inderdaad een serieus probleem uh, op het circuit. Uh, we, ja, dat is lastig om daar natuurlijk gelijk wat over te zeggen. Maar uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken... Uh, dus uh, we hopen later in de uitzending met, uh, met meerdere informatie hierover te komen. Want uh, daar is het nog uh, te vroeg voor. Ik zei Maak Heesen, maar het is Mike Hessen, zie ik nu. Uh, Hessen, Hesse, ja, op dit scherm. Goed, uh, dames en heren, bijna twaalf uur. Uh, George en ik gaan eruit. We maken plaats voor uh, Maurice. En Maurice die wordt weer ondersteund door Daan Lefferts. En uh, misschien jij ook wel, hè, ja, ik, mag, Jij mag wel blijven ik, van de directie. Ik mag nog blijven, maar oh. ja, je weet niet hoe dat over twee minuten is. Dat, <laughs> je kent er zo uitliggig. Het is zo snel, raar is dat zo. Het is zo, ja. Goed. We hebben, we hebben geloof ik maar contracten per programma, hè? Dat is, ja, ja, ja. Dan mag je geluk hebben als je een heel programma hebt. Ja, ja precies. Sommigen ja. moeten ook per half uur tegen. Oké, oké. Goed. Genoeg. Um, wij gaan eruit. Na twaalf uur dus, Maurice. En wat ons betreft graag tot een volgende keer. Maar nog een uh, leuke zondag van. Precies. En Benno, bedankt. Ja, graag gedaan. Tot ziens. C -F -M. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Met de afsluiter die op het olielek in de Golf van Mexico is aangebracht... kan inmiddels een groot deel van de olie worden opgevangen, zegt BP-topman Tony Hayward hem worden sinds gisteren 10.000 vaten olie per dag opgevangen. De BP-topman heeft goede hoop dat het overgrote deel van de olie op deze manier kan worden opgevangen. De afgelopen 30 dagen heeft de BP al ruim 46 miljoen dollar aan schadevergoedingen uitgekeerd. Zeker 45% van de kiezers wil woensdag op een andere partij stemmen dan in 2006, zegt Maurice de Hond, na eigen onderzoek. Van de CDA-kiezers uit 2006 willen de meesten op een andere partij stemmen. Ongeveer de helft daarvan kiezen voor de VVD.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 De stichting Wakkerdier gaat C1000 aanpakken. De komende tijd zijn op de radio bijtende reclamespotjes te horen over de supermarkt. Wakkerdier onderzocht voor de campagne de folders van acht grote supermarkten op vleesacties, waarbij de prijs nog lager is dan die van kattenvoer. C1000 kwam daarbij als eerste uit de bus. Het vliegtuig met het Nederlands elftal is vanochtend aangekomen in Johannesburg. Het toestel had bij het vertrek in Parijs een half uur vertraging. Arjen Robben bleef gisteren achter in Nederland. En vandaag wordt bekeken of er nog een kans is dat hij op het WK kan spelen. Hij liep gisteren in de oefenwedstrijd tegen Hongarije een hamstringblessure op. Het weer. zonnige periode en maximaal 28 graden. Een toenemende kans op onweersbuien en zware windstoten. Later plaatselijk veel regen. Dit was het.